Jelle Seubring met het NOS-journaal. Belarus laat meer dan 120 politieke gevangenen vrij... in ruil voor verlichting van de Amerikaanse sancties tegen het land. Onder de mensen die worden vrijgelaten... zijn de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, al-Jes Baljatski... en ook mensen die in 2022 meededen... aan de grootschalige protesten tegen president Lukashenko. Die protesten werden toen met de harde hand neergeslagen... Lukashenko steunt met zijn land de Russische oorlog tegen Oekraïne. Amerika schort nu de sancties op bestandsdelen van kunstmest op... waarvan Belarus een van de grootste producenten ter wereld is. De explosies in de regio Rotterdam hebben lang niet altijd met het criminele circuit te maken. Dat zegt de politiechef daar. Volgens hem volgt de ruimte de helft van de ontploffingen op conflicten in de privésfeer. Dit jaar was er in die regio al 223 keer een explosie. Meestal in rustige woonwijken. En dat gebeurt vaak met zwaar illegaal vuurwerk. De politiechef vindt het zorgelijk dat dit soort vuurwerk relatief makkelijk te krijgen is. En ook worden de opdrachtgevers van de explosies niet altijd gepakt. Maar alleen de vaak jonge jongens die het vuurwerk plaatsen om er snel geld mee te verdienen. Een Amerikaanse delegatie is dit weekend in Berlijn om over Oekraïne te praten. Naast de speciaal gezant Steve Whitcoff is ook de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, erbij. Ze gaan met de Oekraïnse president Zelensky en Europese leiders praten over een plan voor een einde aan de oorlog. Rusland en Amerika hadden een plan opgesteld, maar Europa en Oekraïne willen aanpassingen. Dat Witkoff en Kushner naar Berlijn komen... wordt gezien als een signaal dat de VS een kans op vooruitgang ziet. Het weer op de meeste plaatsen vrij zondag bij een graad of 10. Komende nacht koelt het af naar een graad of 5 en er kan ook mist ontstaan. Morgen is het grijs met later in het zuiden nog wat zon. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Je weet het, dan stoor je ons gewoon. Ja, nee, ik, ik zal het ook nooit meer doen. <laughs> ja. Kijk, hier leer ik van. Ik laat je gewoon zeven uh, minuten van tevoren bellen. Ja, zo, ja. zo. Ja, dat we even twee nummertjes door kunnen kletsen. Even twee nummers door kletsen. Ja, ja. Ja. Of je moet even blijven hangen, zo Dan kan je doorpraten, hoor. ik ja, ja. kan ja, hem ook gewoon door de week eens dus <laughs> een keer bellen. Ik heb ah ja, allemaal ja, joh. <laughs> Of bij hem langsgaan of zo. Ga je op de koffie? Ja, of, uh, ja, ja. ja maar hij zit altijd bij zijn schoonmoeder. Ik weet niet of hij ervan houdt. Nee, nu nee, zit nu gewoon thuis. Achter. Oh, je bent gewoon thuis. Oh. Ik ben druk bezig met uh, allemaal ITCC-perikelen en inschrijvingen en dat soort dingen allemaal. Dat moet ook gebeuren. Ja. Oké, okay, dus, want uh, uh, de ITCC, uh, zit daar ook een uh, winterstop op? of uh, Hoe werkt ja, dat? Uh, ja, er zit een winterstop op. Uh, cc. Wij beginnen pas in maart weer. Uh, dus uh, er zit best wel winterstop bij. Iedereen is zijn auto's aan het prepareren. En voornamelijk uh, voor onze kalender. We hebben volgend jaar acht, uh, acht weekenden uh, aan het inschrijven. Want uh, ja, uh, vol is vol is, zeg ik altijd maar. En we hebben inmiddels al vier evenementen die uitverkocht zijn. Dus ja, uh, de, oh, cool. iedereen is heel erg nerveus <laughs> met, de, met de feestdagen. Dat is goed toch? Wow, Deze, ja, is, uh, dat ja. zo snel uh, uitverkocht is. Uh, dat is toch ja. geweldig eigenlijk. Hè? Dat het, uh... ja. Mooi. Ja, het, het enige wordt niet zo geweldig dat is, is ik dan vaak een heleboel mensen moet uh, ja, teleurstellen. Ja, ja dat is ook weer zo. Dat But, is niet uh, anders. Maar aan de uh, andere yeah. kant betekent het wel dat we op de goede weg zijn met de serie. En uh, ik verwacht eigenlijk wel in januari dat het hele seizoen uitverkocht is. Dus ja, dan het wordt, geval, uh, geval. dat is wel uh, dan wordt het een heel mooi jaar, denk ik. Echt ja, ja voor het WK voetbal hebben ze daar wat uh, opgevonden. Ze maken gewoon de kaarten vijf keer duurder dan het, uh, de nou, vorige keer in Qatar. Heb je dat gezien? Ja, nee, niet normaal, hè? Nou, ik denk niet dat wij een heel groot uh, van links naar rechts straatje gaan krijgen. Oh, <laughs> dat denk ik ook de niet. Maakt. Nee, of ze moeten op grote schermen ergens in een uh, café kunnen ja. kijken, wat uh, erbij zijn, dat lukt niet meer. Ik zag voor de finale kaartjes vanaf, vanaf 6.000 dollar of zo. Nou, ja, jongen, ja, klopt. Dat, oh, ja. Gaat, dat gaat ergens over. Dat gaat helemaal nergens over. Dus, nee, uh, en dan, dan dat... heb je je reis nog en je verblijfskosten ja. en uh, ja. je eet en drinkt uh, wat. Nee, alleen maar rijke mensen kunnen dat betalen volgens mij. Misschien gaan we dat over krijgen in de Formule 1. Want ik weet niet of jullie het gelezen hebben en gezien hebben... dat de VIA heeft...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 Denk ik. Ja. Dan. Maar het was sowieso een rare week met dat gala natuurlijk. Hè? Max die zich ziek belde. Ja, nou, was hij nou wel ziek of was hij nou niet ziek? Nou, ik weet of dat jullie uh, een, uh, een beetje de beelden hebben gezien... wat er allemaal op het gala afgespeeld hebben in de verschillende series. Um, ja, ik heb, uh, Max heeft daar even de boel toegesproken. Het team natuurlijk en Lendo toegesproken. Ik vond hem niet heel erg ziek uitzien. Nee, nou ja, dat was wel eigenlijk ook een beetje het vermoeden.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 Uh, hij, hij is liever down to earth, zeg maar. Nee, uh, gewoon. Klaar. Uh, hij heeft denk ik gewoon gezien. En uh, waarom ook niet? Uh, het is nu tijd uh, voor zijn gezinnetje. Hè? Gewoon uh, met de kinderen wat doen. En uh, gewoon uh, samen met de rest van zijn familie wat doen. Dan heeft hij helemaal gezien in deze poppenkasten. En waarom? Voor de tweede plaats? Is voor Max zijn tweede plaats. Is niks, hè? Dat uh, telt gewoon niet. Kom. Nee, maar hij heeft wel een prijs uh, gewonnen, toch? Rendel? Ja, hij heeft, uh, voor de, de mooiste, beste overtake -actie. Nou, ik denk dat hij liever de prijs had gehad dat hij wereldkampioen was geweest. Maar... Ja, allemaal leuk, dat soort prijzen. Ja. Ja, daar, daar, daar doet hij niks mee. En terecht. Ik, weet je, je kan heel mooi inhalen en je kan een prachtige actie hebben. Um, dat denk ik vanaf, ja, het zal wel. Ik moet zeggen dat ik eerlijk gezegd... Lendon Norris in de laatste wedstrijd ook een paar hele mooie dingen heb zien doen. Uh, die hadden ze dus ook, dus ook wel kunnen zeggen... jij krijgt hem. Geen probleem. Dus, uh, nee, het moet, nou, worden, het, moet beetje, het moet een beetje verdeeld worden, ja. denk ik. Het moet een beetje verdeeld worden. Ja, we gaan naar volgend jaar. En dan een hele andere auto en andere regels en uh, Noem maar op. Heb je daar al een beetje zin in, uh, Rendel? Nou, omdat het eigenlijk. Ik heb er mega veel zin in. Omdat het eigenlijk voor iedereen, maar ook voor elk team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 afgeserveerd via de achterdeur. Uh, nou, hij ja, had juist nu wat te honden, nummer 7 en 8. Wat is het? Ik ben, ik ben de kwijt. Maar. Maar Laten dus, we op van niet, uh, Rendel? Nee, nee. nee, zeker niet. En ja, dan uh, had ik toch wel verwacht dat daarbij, ja, uiteindelijk... het toch terug zou gaan naar Racing Bulls. Ja, jongens, er komt nu een uh, nieuwe rijder. Um, Niemand begrijpt die. Maar oké, okay, dat zullen ze daar wel begrijpen. Wij, iedereen die gesproken heeft, begrijpt die stap helemaal niet. Ja, ja nee, precies, zeker. Hey, ik noemde trouwens net uh, Hoekenberg, maar ik bedoel uh, Stoffel van Dornen, de, de Beller. Dorne. Ja, die had dat ja. getest met een, uh, ja. Ja, met een auto met ja. een Minder dan Porsche. Ja, maar dat maakt me wel niet zo uit, Ik heb nog nooit een poortdeuk in de pakje boter gereden, dus het maakt niet uit wat fouten. <laughs> dus, uh, <laughs> klaar! Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, ja maar, uh, nou ja, sommige Belgen zijn, uh, zijn wel aardig hoor, met, uh, met uh, Formule 1. Nou, wat ik het mooiste vind, jongens, uh, dat is, eigenlijk hoor ik daar helemaal niemand over, de pers over hoort, maar de laatste twee wereldkampioenen, uh, Lendo en Max hebben wel een Belgische moeder, hè? D dat bedoel ik. Dus daar zit in die show, klaar, daar zit toch iets dat, dat toch wel heel goede reisje. Ik weet het niet, gewoon <tie> klaar. Ja, zijn ja. alle twee Belgische moeders en ik vind, moet ik zeggen, de moeder van Lendo vind ik geweldig, want die trekt zich helemaal nergens wat van Oh, wat een Ons mooi mens is dat. Geweldig. Ja, gewoon uh, zo'n jaren 60 hippie die gewoon uh, nooit meer uit het hippiedom is gekomen. Is nee, maar, inderdaad, uh, maar wel heel gewoon uh, is uh, gebleven, denk ik. Leuk, ja. Ontzettend leuk mensen. Heel dat spontaan.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 Ik vind dat de man een, uh, met alle druk op zijn schouders een ijzersterke wedstrijd heeft gereden. En um, ja, hij hoeft wel maar die d te halen. Meer was er gewoon niet nodig. Dus gewoon, dat is heel volwassen klaar. Ja, maar ik had ook het idee dat uh, Max zich er wel echt uh, bij neergelegd had. En, uh, ja, ik dacht eerst dus, dat hij dat een beetje speelde: hè? dat er geen druk uh, op hem uh, stond. Eh, maar, maar weet je, hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij moest van uh, uh, uh, uh, uh, verwachten. Hij moest winnen. Nou, dat heb je gedaan. En ook Ruim ook. Ja. Dus, uh, uh, dus dat was helemaal geen probleem. Dan is het daarna gewoon afwachten wat er is.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 Uh, laat zo een keiharde Formule 1 uh, coureur gevonden of uh, eentje die heel hard is, maar nu blijkt dus ook dat de softies ook wereldkampioen kunnen worden op een andere wijze. Ja. Dat is hem wel gelukt. Zeker. Het is absoluut gelukt. Uh, dus ja, daar, daar moeten we alleen maar respect voor hebben. Of zou ooit nog een tweede keer het worden? Nou, ja, en ook met de nieuwe reglementen en de nieuwe auto's, uh, dat, uh, dat weet je niet hoe dat uh, Moet gaat. We wel. Ja, Rendel, dat zat ik te denken hè, vandaag. Als je nou uh, ja. al jaren in zo'n auto met heel veel downforce uh, rijdt... en uh, ja, je krijgt vanaf volgend jaar een auto die dat uh, niet uh, meer heeft... en uh, ook geen, uh, geen RDS meer, of hoe heet dat...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 Of uh, verticaal gezet kan worden. Um, dus de, die, um, uh, die zijn er al mee aan het testen. Ja, hoe dat gaat uitpakken in de praktijk. Oh, dat moeten we wel de coureurs zelf regelen. Hè. Dat gaat geen elektronica regelen. De coureurs wordt zelf regelen. Ja, ben je te laat? Ja, dan lig je in de, in de, in de hek. Ja, je precies. Je, dan kan je niet uitremmen. Dus, ja, ja, en uh, uh, weer een dingetje erbij hè, tijdens het rijden. Dan heb je het al de, druk de, genoeg, de, natuurlijk. Ja, ze krijgen weer een, uh, een dingetje erbij. En, uh,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 Dus uh, misschien twee of drie meer. Maar ik, ik heb echt, die kalender heb ik nog niet helemaal gezien. Oh. Maar uh, het is niet zo dat ze zeggen, we gaan even nog een hele maand uh, februari en maart op verschillende scuus testen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, ze mogen gelijk aan de bak. Oh, dat, dat, dat, dat maakt het wel ja. heel spannend. Uh. Ja, ja, ja, ja. Oh, D ik heb het even gezien. De banden voor worden 25 mm smaller. Dus zeg maar 2,5 uh, centimeter. Oké, okay, 3 centimeter okay. smalle aan de achterkant. Oké, okay, ja, dat uh. ja.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 En uh, dat is mooi, weet je, daar komen wel de grote careers bovendrijven. Dan weet je wel gelijk van, nou, die had dus echt talent. Ja, <laughs> ja tot... tot slot, Rendon, ja, die auto's, dat hebben we op een gegeven moment uh, gehoord... dat die helemaal uh, veranderd gaan, gaan worden. Maar wie verzint zoiets? Ja, een paar mensen in een heel raar gebouw, hoor, die eens mooi is in Parijs. Uh, daar komt in feit meer de VIA. Die had dit verzonnen, samen natuurlijk wel met de organisator van de Fundeleen. En ik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 wedstrijden weer wat spannender worden. Want ja, jongens, er uh, zijn natuurlijk wel zoiets waar je gewoon helemaal niet meer kan inhalen. En zit, waar zitten we dan naar te kijken? Naar helemaal niks. En die Amerikanen, die in principe natuurlijk gewoon de boel uh, regelen, uh, die willen wel gewoon de uh, Biggest Show on Earth hebben. Nou, dat ga je niet uh, achter elkaar een uh, rijtje uh, krijgen. Uh, dus die zullen dit ook wel een beetje meegezonden hebben. Maar ik heb wel zoiets. Hé, hey, jongens, vermoeden moest toch een stuk goedkoper worden? <laughs> ik weet ja, wat is, <laughs> wat is dat dan? Wat is dat dan? We gaan het uh, meemaken, Rendel. Ik uh,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 Nou? Dan moet je net als die Ben, hè, die hoogste baas van de Formule 1, hem lekker door zijn koppie uh, gaan krioelen tijdens oh, ja. de dreiging van het WK. Ja. De is voor woorden was dat. <laughs> Ik heb het niet gezien. Ja, oh. en, en uh, oh, lendo, okay. Lenders zijn nog. Uh, Fucking in zijn... Ja, fucking... Fucking. Ja, ja, oei, bijna, oei. oei. Moeten, ja, had hij bijna een boetasbroek. <laughs> <laughs> Was die, Mickey. Oké. Okay. Oh. Okay, ja. Je moet hem even gaan zoeken. Eh, de, de prijsceremonie van Lendon Noirs. En dan wordt hij helemaal, eh, helemaal door zijn kopje, door zijn haren geaid. Oké. Okay. Oh, wat aard, erg. Ik, ik zal het opzoeken. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Ga het zoeken. Hé, <laughs> dus hey, dank, dankjewel. Hele <laughs> ja. fijne zaterdagavond, Rendel. het er Hoi. Dag Rendel. Hoi. That you're making me feel I can do, I can do it. Your eyes, see behind Als eerst Whitney Houston uh, met uh, die mooie single van haar, uh, I'm Your Baby Tonight. Gevolgd door uh, Dear Jessie, Madonna. En uh, wie vonden jullie het uh, beste, uh, Dolly? Whitney. Whitney, eh? ja, ja, Whitney is uh, wel uh, beter dan uh, Madonna. Tuurlijk. Toch vond ik dit ook wel een lekker nummer van uh, Madonna, hoor, moet ik zeggen. dat is wel leuk, maar... Uh, Dear Kijk, Jessie. Uh, Whitney is echt klasse. Ja, zeker weten. Helaas ja. uh, moeten we er missen. ja. Dus, uh, ja.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 En uh, Moosje, ja, die uh, wacht op je in het uh, tehuis aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Zeker een leuk dier van de week. En uh, dat je zegt van uh, dat uh, kriebelen aan daar, uh, dan moest ik meteen aan Lennon Norris uh, denken. Dat hij oh, ja, even met Oh ja, ja, ook lekker kriebelen op lekker, het kopje. Lekker kriebelen op het hij kopje heet, van hij jaar, Terwijl die toch geen Moos heet? Nee. Nee, nee, geen Moos. Moos mag het weten. Ja, ja, ja, ja, ja, nou, een ja, ja. mooie oh, dier van de week. En er zitten veel andere leuke dieren ook in het uh, kennen met Dierenhuis. Zeker, Waar maar, kunnen ze die vinden trouwens? Uh, die Dorrie? kun je vinden op de site ikzoekbaas.dierenbescherming.nl slash asieldier. En daarna uh, kan je zelf kiezen. Hond, kat, konijn. Konijnen, van alles komt voorbij. Wat, uh, wat knaagdieren wachten. Uh, ja, ja. knaagdieren ook. Die zijn okay. er ook zat. Nou, dankjewel dan, dan dus. weer Moos. Ja, maar snel Moos een is nieuwe, een mooie lapjeskat. Snel een nieuw baasje voor uh, Moos uh, gaan vinden. Ja, Daar uh, zijn we zeker voorstander van hier bij ZFM. Straks om vijf uh, uur entertainment voor you. Maar ja, waar is uh, Fred heen? Die is alvast uh, voor de kerst uh, naar huis gegaan.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 Alweer donker hier in Zandvoort. En dan uh, lekkere muziek op de Zandvoorts radio George Michael en de Father Figure. Ja, we zijn uh, bijna aan het einde gekomen van uh, deze show. Maar volgens mij heeft Dolly nog wel het een en ander te melden. Dolly? Uh, nou, nog één berichtje heb een ik meegenomen. Bericht, ja? ja, die heb ik nog niet verteld. En dat gaat over het Zandvoortse gemeenteraadslid Ronald van Tichelen van de PVP.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 Een gek verhaal dat hij nou ja, het is zo geke, uit de dak zou zijn gegaan. Geen gek verhaal. Hij heeft het uh, labeltje PVV uh, op zich uh, geplakt. Dat uh, is zitten. hem, hè? Ja. Dat is hem. En dan wordt het al heel snel uh, heel zwaar gemaakt. Ja. Ja. Vervelend En dat zou ik eigenlijk niet mogen uitmaken, hè? Nee, bij een nee. Linkser, dan had je geen uh, problemen gehad, hoor. De, uh, ja, de, hey, dat zijn jouw woorden, hoor. <lacht> ik ga dat niet uh, vermelden. Het staat ook nergens. Maar, oh, oh, oké. Okay. Ja.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 Ja. of erop gestemd hebben in ieder geval. Maar het schijnt dat niemand zich had aangemeld. Nee, uh, maar gelukkig, Raadmoor. gelukkig... uiteindelijk melde Geert Wilders via X... dat er uh, toch weer een delegatie is gekomen hier in Stampoort. Ja. En ja. dat de PVV gewoon uh, meedoet met ja, uh, de gemeente met uh, de PVK-Kamer ja. en uh, Marco Deen die... Uh,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 We gaan plaatsmaken, Fred. Hij is er weer. Dus, uh, ja, ja. Zometeen uh, entertainment for you. Dus gewoon zo... blijven luisteren, hè, jongens. Zeker. En Salve op Zaterdag is er volgende week zaterdag weer. Fijne fijne avond en tot de volgende.